Pinocchio en de reis naar speelgoedland De volgende dag zei de vee Pinocchio, je mag vanavond voor al je vrienden een feest geven Omdat je vannacht een echte jongen zult worden Ga ze allemaal maar uitnodigen Maar blijf niet te lang weg En zorg ervoor dat je thuis bent voordat het donker wordt Dat beloof ik, zei Pinocchio En hij holde naar buiten Hij danste en sprong door de straten Want hij was nog nooit zo gelukkig geweest Pinocchio zocht al zijn vrienden op en nodigde ze uit voor het feest. Allemaal beloofden ze dat ze zouden komen. Maar Pinocchio kon zijn beste vriend niet vinden. Alfredo heette die. Maar omdat hij zo mager was, noemde iedereen hem Luciferhoutje. Pinocchio zocht overal. Hij keek wel drie maal in alle straten en eindelijk zag hij hem. Luciferhoutje zat op een bankje en naast hem stond een koffertje. Wat doe jij hier? vroeg Pinocchio. Ik wacht op de toverkoets. Die komt hier langs als het donker wordt. En dan ga ik weg, heel ver weg. Maar ik heb je overal gezocht om je uit te nodigen voor mijn feest, zei Pinocchio. Weet je, ik word vannacht een echte jongen. Dat is toch niets bijzonders, zei Luciferhoutje. Waarom ga je niet met mij mee? De koets brengt ons naar speelgoedland... Dat is het leukste land op de wereld. Er zijn geen scholen en geen meesters. Je mag daar van s morgens vroeg tot s avonds laat spelen. Nee, nee, dat kan niet, zei Pinocchio. Ik heb de vee beloofd voor donker thuis te zijn. De vee is veel te streng, zei Lucifer Houtje. En hij vertelde Pinocchio alles over dat heerlijke land... waar het altijd grote vakantie was. Het begon al een beetje donker te worden... ...en Pinocchio bedacht dat hij snel naar huis moest. Opeens hoorde hij in de verte trompetgeschouw. De koets kwam eraan, getrokken door vier ezels... ...die witte leren laarsjes droegen. In de koets zaten een heleboel jongens. De koetsier, een kleine dikke man met een vrolijk gezicht... ...pakte de koffer van Luciferhoutje. Luciferhoutje klom in de koets. De koetsier keek Pinocchio aan... En jij, kleine vent, ga jij ook met ons mee? vroeg hij. Nee, ik moet naar huis, meneer. Ik ben al veel te laat, zei Pinocchio. Kom toch met ons mee, riepen de jongens in de koets. Dan hoef je nooit meer naar school. Dan kunnen we altijd spelen. Pinocchio zuchtte diep en zei zachtjes. Goed, ik ga mee. De koets was al vol en daarom probeerde Pinocchio op de rug van een van de ezels te klimmen. Het dier ging onmiddellijk op zijn achterste poten staan en Pinocchio viel op de grond. Alle jongens in de koets hadden grote pret toen Pinocchio opnieuw op de ezel klom... en het dier hem weer van zijn rug gooide. De koetsier werd heel boos. Hij sprong van de koets en gaf de ezel een harde klap met zijn zweep. Daarna tilde hij Pinocchio op de rug van de ezel. Zo gingen ze op reis. De ezel huilde de hele nacht... En hij fluisterde steeds tegen Pinocchio. Domme pop, op een dag zul jij ook huilen. Wacht maar af. Net toen de zon opkwam, stopte de koets. Ze waren in speelgoedland aangekomen. Wat was dat een leuk land. Overal waar Pinocchio keek, zag hij jongens spelen. Ze renden en sprongen, schreeuwden en lachten. Ze fietsten en speelden met ballen en allerlei ander speelgoed. Sommige jongens waren als soldaatje verkleed en andere als clown. Er waren speelplaatsen en draaimolens, zandbakken en theaters. Alle jongens sprongen uit de koets en begonnen meteen te spelen. Wat waren ze allemaal blij. De weken gingen snel voorbij. Pinocchio speelde de hele dag. Hij had er nog geen minuut spijt van gehad dat hij van huis was weggegaan. Wat is het hier fijn, zei Pinocchio. Het is maar goed dat ik je vriendje ben, zei Lucifer Houtje, want anders was je teruggegaan naar de vee. Er gingen een paar maanden voorbij. Op een ochtend werd Pinocchio wakker en hij ging zich wassen. Maar toen hij in de spiegel keek, kreeg hij de schrik van zijn leven. Op zijn hoofd waren die nacht twee lange, grijze, harige oren gegroeid. Echte ezelsoren. Pinocchio schreeuwde het uit van schrik. Maar hoe harder hij schreeuwde, des te langer werden zijn oren. Pinocchio trok een muts over zijn hoofd om zijn oren te verbergen en ging naar de kamer van Lucifer Houtje. Eerst wilde zijn vriend hem niet binnenlaten. Maar na een half uur ging de deur toch langzaam open. En daar stond Lucifer Houtje. Net als Pinocchio had hij een muts over zijn hoofd getrokken. ...want ook op zijn hoofd waren die nacht lange, harige ezelsoren gegroeid. Pinocchio en Lucifer Houtje keken elkaar een paar minuten zwijgend aan. Maar toen begonnen ze heel hard te lachen. Ze telden tot drie, trokken de muts van hun hoofd en gooiden die in de lucht. Ze moesten zo hard lachen dat hun lange oren schudden. Ze dansten door de kamer. Opeens hield Lucifer Houtje op met lachen... ...en zakte door zijn knieën. Pinocchio keek hem verbaasd aan. Maar meteen daarna... ...begonnen ook zijn knieën te knikken. Luciferhoutje en Pinocchio zagen tot hun grote schrik... ...dat hun handen en voeten... ...langzaam in ezelspoten veranderden. En toen veranderden ze helemaal in ezels... ...en ze kregen allebei een heel lange staart. Er werd op de deur geklopt... ...en een luide stem riep... ...doe open, ik ben jullie baas. Het was de koetsier... Hij bond touwen rond hun lange ezelsneuzen en bracht ze naar de markt. De koetsier verkocht luciferhoutje aan een boer waar hij voortaan heel hard moest werken. Pinocchio werd aan een circusbaas verkocht. De circusbaas was geen kwade man, maar toen hij merkte dat zijn nieuwe ezel niet wilde eten, sloeg hij hem met een zweep. De volgende dag moest Pinocchio allerlei kunstjes leren. Hij moest leren door hoepels te springen, op zijn achterste poten te gaan staan en de polka en de wals te dansen. Pinocchio moest drie maanden lang heel hard oefenen. En elke keer als hij iets fout deed, werd hij geslagen. En toen brak de avond aan dat hij voor het eerst voor publiek moest optreden. De mensen kwamen uit het hele land om naar de ezel te kijken... die kon dansen en door hoepels springen. Een uur voordat de voorstelling begon... zat de circustent al vol met mensen. De circusbaas liet zijn zweep knallen... en Pinocchio kwam het circus binnenrennen. Hij danste op de maat van de muziek. Het publiek begon te juichen. Pinocchio tilde trots zijn hoofd op en keek om zich heen. En toen zag hij op de tweede rij de vee zitten. Pinocchio rende naar haar toe en toen hij zijn mond wilde open doen om wat te zeggen, klonk er alleen maar... Ja! Ja! Het publiek had grote pret om de malle ezel. Maar de circusbaas was heel boos. Hij gaf Pinocchio een harde klap met zijn zweep op zijn neus. De tranen schoten Pinocchio in de ogen. En toen hij weer opkeek, was de vee verdwenen. De circusbaas liet opnieuw zijn zweep knallen. Pinocchio probeerde door een hoepel te springen, maar hij viel en kon niet meer opstaan. De volgende dag kon Pinocchio nog steeds niet goed lopen. De circusbaas bracht hem naar de markt en verkocht hem aan een trommelmaker. Die wilde van het vel van de ezel een trommel maken. De trommelmaker ging met Pinocchio naar zee. Hij bond een touw om de neus van de ezel en daarna duwde hij hem van de rots in het water. De ezels kunnen niet zwemmen en de trommelmaker wist dat de ezel zou verdrinken. Een half uur later trok de trommelmaker aan het touw. Maar in plaats van een dode ezel bengelde er een lachende houten pop aan het touw. Waar is mijn ezel? riep de man. Ik ben uw ezel, lachte Pinocchio. De vissen hebben mijn ezelsvel en mijn ezelsoren opgegeten. Ze zijn vast door de vee gestuurd. Pinocchio trok het touw van zijn neus en liet zich weer in het water vallen. Hij begon te zwemmen. Pinocchio was heel blij, want hij was weer vrij en veilig. En nu kon hij op zoek gaan naar de lieve vee.